Ember Brandsen met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de regeringspartijen VVD en PVDA het eens zijn over een aanpassing van de zorgwet. Op de vraag of het kabinet blijft zitten antwoordde staatssecretaris Van Rijn vanavond met nou zullen we daar maar op rekenen. Toch hebben de oppositiepartijen D66, Kissenunie en SGP... vanavond geen akkoord bereikt met het kabinet. Nadat ze door de coalitie waren bijgepraat... zeiden partijleiders Pechtold, Slob en Van der Staaij... dat ze zich niet gebonden voelen aan de oplossing van het kabinet. Inhoudelijk wilden ze er weinig over zeggen. Het kabinet stuurt later vanavond een brief aan de Kamer. De 11e editie van inzamelingsactie Serious Request is begonnen. 3FM-dj's Gerard Ekdom, Domien Verschuren en Koen Zwijnenberg zitten sinds vanavond in het Glazenhuis in Haarlem. Tot en met woensdag maken ze live radio en televisie en draaien ze verzoeknummers tegen betaling. De opbrengst gaat naar meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in oorlogs- en conflictgebieden. Irene Wüst is door persbureau Reuters uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Ze kreeg van sportjournalisten wereldwijd net iets meer stemmen dan de Amerikaanse Serena Williams. Dinsdag werd Wüst ook al gekozen tot Nederlands sportvrouw van het jaar. Op de winterspelen in Sochi won ze twee keer goud en drie keer zilver. Bovendien is ze de meest succesvolle Nederlandse Olympier aller tijden. Ajax is in de achtste finales van de strijd om de KNVB-beker uitgeschakeld door Vitesse. De Arnhemmers versloegen Ajax in de arena met 4-0. Excelsior heeft voor het eerst sinds 2003 de kwartfinales bereikt van het bekertoernooi. De Rotterdamse club won met 6-0 van NAC. Het weer vannacht en ook morgenochtend regent het een tijd. Het is erg zacht met temperaturen rond de 11 graden. Later op de dag breekt vanuit het noordwesten de zon door. Er waait een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Morgenmiddag draaiend naar west. Dit was het NOS. Welkom luisteraars, welkom terug bij ZFM Zandvoort. Tussen Epp en Vloed, op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur... bij ZFM Zandvoort, gepresenteerd door Charles Duif. En vanavond samen met Orno Hulshof. Ja, luisteraars, uh, welkom terug bij ZFM Zandvoort, tussen App en vloed, en uh, tot één uur vannacht, ja, u hoort het goed, we gaan uh, nog twee uur door, oh, met, heerlijke heer, ja, met kerstmuziek, en uh, ik heb een nummer klaarstaan, uh, uh, verzorgd door uh, onze DJ uit Denia, Spanje, <laughs> Or, uh, Orno, want Marius van Buringen, die, uh, die heeft zijn kerstballen nou uh, uh, uh, aan het lachen gemaakt, ze zijn helemaal vrolijk, het zijn nu vrolijke kerstballen. <laughs> nou, laten we horen. <laughs> Open. anders kom ik er echt niet doorheen. Ja, dat heb ik al heel mijn leven, maar ik vind het niet echt een probleem. Suipen, zuipen. met kerstmis, daar ik me helemaal. 40 grauw Dan zuip ik me helemaal lam Zuipen, zuipen kwam dat er geen einde aan kwam Zuipen, zuipen Ja, nou genoeg gezopen met de kerst Dat waren, de, vooral, dat waren de vrolijke kerstballen die we draaiden voor, voor Marius van Buringen en uh, Lidwien Alders uh, in het verre Spanje. We hopen trouwens, uh, Lidwien, dat jij weer een beetje uh, uh, van de pijn verlost bent. Want uh, we hebben begrepen dat je nogal... Uh, sukkelt met de rug. Uh, ja, een soort hernia. Dat is uh, heel vervelend. Overigens kan ik je mededelen dat een, een buurvrouw van ons... die daar ook een uh, enorme uh, last van had... recent is geopereerd. Dat doen ze tegenwoordig met van die, uh, van die scopen. Uh, je, je wordt niet meer opengemaakt. Je wordt, krijgt gewoon kleine openingetjes in je rug. En daar gaan ze met scopen naar binnen. En dan uh, ja, binnen de korte tijd is zo'n hernia uh, kennelijk dan verholpen. Ja, het zal wel afhangen van de, de ernst van de hernia. Maar in ieder geval bij die buurvrouw is dat heel goed gegaan... Die was dezelfde dag nog thuis na de operatie en helemaal van pijn verlost. Dus uh, ik hoop dat het uh, bij jou ook mag lukken daar in het verre Spanje. Leuk trouwens dat jullie meeluisteren en dat geldt natuurlijk voor u allemaal luisteraars. Als u een uh, verzoekje heeft, dan kunt u bellen. Uh, moet ik wel even spieken, want het nummer weet ik niet uit mijn hoofd. Dat is 023 573 0393. 023 573 0393. En dan kunt u een, een verzoekje aanvragen. Uh, een mooi rustig nummer moet het zijn. Of een kerstlied. En u kunt, het, uh, u kunt natuurlijk ook de, de beste wensen overbrengen aan, uh, aan uw geliefde. We gaan iets draaien voor Leroy Duif. Want Leroy Duif uh, die luistert in Bloemendaal samen met Yvonne Nijzen uh, naar het programma. En uh, Leroy die, uh, uh, vindt het uh, nummer Stille Nacht uh, zo mooi. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ik heb hem gevonden van Hansi Hintersleer. Het is volgens mij een Duitser. Maar het zal er niet minder mooi om zijn. Han, Hansi uh, Hintersleer met uh, Stille Nacht, Heilige Nacht. Speciaal voor Leroy Duif, jawel. Steve. Speciaal voor Ligua was dat uh, stille nacht, heilige nacht. Uh, ik heb een mooie uh, klaarstaan van Hélène uh, Barrière en Noël Cordier. Tuit en va. Kom dat Ja, luisteraars. Um, wat wil ik nou zeggen? Oh, nou, ik ben helemaal van maag nou, aanpakken. Aan. Ja, ja, je had een nummer van mij weer, uh, volgens mij. Ja, dat zet? heb ik sowieso klaarstaan. Oh, oh, maar ja. ik wilde eerst nog wat aan jou vragen. Want uh, vandaag is bekend geworden dat Geert Wilders uh, vervolgd gaat worden. Voor zijn, ja, voor zijn uitspraken. Voor zijn uitspraken ja. die hij, hij deed. Wat hij al had verwacht zelf. Hè. Dat kon nog niet al uh, voordat hij het zei, uh, kondigd hij dat aan. Ja. Uh, wat wat vind je ervan? Of heb je er geen mening over? Ja vind je, je moet je een beetje gedragen, tenminste zeker als uh, politicus. Ja, maar... Maar, en, ja, maar ja, dat is, is algemeen bekend van uh, de heer Wilders en uh, in zijn pvv uh, Ja, ik vind toch wel dat, dat, uh, dat er een beetje gehuigeld wordt, ook in Nederland. Want uh, iedereen weet wat hij bedoelt. Iedereen denkt ook bijna hetzelfde. Hè? Want uh, als je. Ja, als ja we... jij wou zeggen van. Uh, iedereen iedereen denkt, weet het, het, denkt het, maar zegt het niet. Nou ja, er zijn ook mensen die dat ja, ook maar, zeggen maar, hoor. Maar, ja, maar ik bedoel, hij. Alleen hij... hij doet het in de publiciteit. Als hij zegt minder Marokkanen. dan weet iedereen dat hij bedoelt. die groep die het uh, uh, uh, verpest voor de rest. Ja, en uh, ja, ja, ja, misschien moet hij dat meer detailleren in zijn uitspraken. Maar, maar uh, ik zie die man er niet voor aan dat hij. Dat hij uh, op uit is om uh, mensen over een kam te scheren. Daar geloof ik gewoon niet in. Hmm. Nee. Nou goed, dat is een persoonlijke mening. Uh, ik vind het ook uh, zonde van de centen om iemand te vervolgen. Laat ze inderdaad het geld steken in de beveiligingsdiensten en zorgen dat we straks niet ergens een aanslag hebben van die, uh, van die klootzakken. Uh, sorry dat ik het zo op ja. de radio <laughs> zeg maar. Uh, walgelijke figuren die daar uh, uit naam van, van een, een religie uh, Mensen uitmoorden, onthoofden, noem alles maar op. Ik vind het uh, echt te gek voor woorden. Laat ze daar maar eens een beetje aandacht naar besteden... wat de regering betreft. Zo, ik heb mijn zegje weer gedaan. Uh, George Baker. Het <laughs> is wel wat anders. Ja, <laughs> is heel wat anders. Uh, ja, die, uh, die was ook uh, op de laatste tijd... weer een beetje in de, in de publiciteit. Hè? Okay. Ik weet niet meer wat van de week was. Of het nou zo'n uh, feestje was vanwege zijn verjaardag... of van het zoveeljarige... Uh... Loon... Ja, uh, zeg maar, uh, dat in, uh, ja, bij Max, bij Max zat hij, bij Omroep Max. Oh ja, nee, dat heb ik niet gehoord. Ik zag het ja. in het, uh, het shownieuws. Uh, uh, okay. Ik zo. dat ja. hij uh, ja, uh, zoveel jaar in het vak volgens mij zat. Ja, verjaardag Of zoveel jaar in het vak. Ja, smiddels om een uur of vijf of half zes is die uitzending bij Omroep Max. En daar zat die, was hij ja. te gast. En, uh, ja, nou daarom dacht ik van, uh, ach, neem ik een nummer uh, van hem ook uh, mee uh, voor de kerst. Nou, George Baker natuurlijk uh, die furoren gemaakt heeft met zijn uh, uh, uh, witte duifje. Dat doet mij weer deugd. Ja, of uh, die uh, kleine groene ta uh, ja. tas. <laughs> Little green bag, inderdaad. Ja. Dit is hem met een kerstnummer. Lonely Christmas Night George Baker. No one's waiting There for me I live my life Alone The choir is singing Christmas songs On the TV Electric candles Burning in a plastic tree Ever. George Baker met... Uh, Christmas Night. Uh, de poppies, Noël... Uh, draaien we op verzoek van Marius van Buringen. We gaan kijken of we dat voor elkaar krijgen, Marius. Eens even kijken, hoor. Nou, ik krijg een filmpje nu op YouTube. Maar niet het, uh, niet het gevraagde nummer. Dus ik denk dat er... Uh, dat we nog even verder moeten spitten. Dus even kijken. Dit wat dit lukken wil. Zo. Okay. Yeah. In yeah. Yeah. Les pompiers. Pour tous Noël. les enfants de par le monde entier, dont les pays sont en guerre plus souvent qu'en paix, je déclare la trêve pour quelques instants en qualité de président des moins de 20 ans, même si mon État n'a qu'un ambassadeur qui s'appelle l'amour que j'ai dans le cœur. Et même si mon sceptre n'est qu'un petit hochet, respectez-le car maintenant c'est Sud ou l'Est ou bien le Nord Pour tous les vivants qui distribuent la mort Je demande une trêve pour que se passe en paix Cette conférence au sommet J'ai très court, en avant-première, la paix autour de moi Au journal du soir, la paix plus loin que ça Pour en revenir à ce que je disais La trêve car maintenant c'est Poppies met uh, Noël. Uh, nou je had uh, net iets gevonden van uh, Kenny G. Die, Dat is ja, een, is even een nummer 1 ja, instrumentaal. Hè. Dat is, uh... Een saxofonist geloof ik, hè? Uh, nee, geen saxofonist. Um, Oké. Okay. Nou. nou, in ieder geval uh, uh, een uh, muzikant die zich uh, uh, bezighoudt met uh, uh, Brazil en uh, ja. Latin American Music, hè? Ja. Toch? The first Noel, Kenny G. Ja, dan, ja, heerlijk, prachtige uh, ja, muziek. heerlijke muziek. En uh, ja, zoals ik al zei, uh, kijk nou maar even op uh, Facebook. Mari zal uh, onze Wandelaar-Encyclopedie, die uh, zal er wel uh, alvast een, uh, het antwoord hebben gegeven. Nou, uh, en duidelijk. Ja. Ah. Kenneth Bruce uh, Garlic. Gor garlic, beter bekend onder zijn uh, artiestennaam Kenny G. Is een uh, saxofonist die hoofdzakelijk sopraan-saxofoon bespeelt. Maar uh, soms ook uh, alt- of tenor-sax. Dus daar is hij ook uh, op te horen. Nou, ja, ik, ik vond het zo, uh, maar ik zat het wel uh, verkeerd horen of zo. Meer naar clarinetten. Uh, ja, maar zo'n zo, zo uh, zo alt-sax dat, dat ja. is natuurlijk een heel uh, een vrij hoog uh, oh, uh, okay. klinkend instrument. Ja, een beetje Mr. Eckerbulk geluid. Hè? Ja, een st ja, ja, Strangers on, on the Shore. The shore. <laughs> ja, ja. Dat klopt. We kennen onze nummers, hè? Ja, we kennen onze encyclopedieën. <laughs> hey, maar jij hebt, jij hebt nog. Oh, ik, wou, ik wou eerst nog wat anders laten horen. En dan moet je maar eens even op de tekst luisteren. Want dit is, gaat over een oude man. die op zijn sterfbed uh, ligt. en die eigenlijk zegt: van... Uh, ja, religie, daar geloof ik niet in. Althans, dat heeft hij zijn hele leven uh, beweerd. Maar nu ligt hij op sterven. En pakt dat waarschijnlijk toch een beetje anders uit. Wordt gezongen door Art Garfunkel. Het komt van de cd Angel Clare, Prachtig nummer Old Man. Everyone has gone away. draaien graag altijd, Can you hear me? No one cared enough to stay. Goodbye, old man, goodbye Won't be no God to comfort you You taught me now Ik merkte uh, daar net uh, terecht op dat ik daar fan van ben. Van Art Garfunkel. Van dit draait hem heel vaak. Ja, ja ik vind hem uh, een hele warme, uh, mooie stem hebben. Ja. Uh, ja. Dit nummer heb ik ook wel iets mee eigenlijk. Ik weet niet waarom, maar ik vind het een prachtig nummer. Uh, nou ja, je zei net wel van, uh, ik ben ook een oude man. Maar ik zei gelijk <laughs> van, uh, je was toch niet, niet, lag nog niet op je sterfbed? Het <laughs> was toch niet van plan? Ik, ik was het niet van plan. Nee. Maar, maar ja, het, het, het is toch zo dat... Uh, uh, uh, uh, dit... Everybody ontkomen ontkomen. ten duur. <laughs> Daar ontkomen we niet aan, uh, Nee, nee, nee. Nou, ja, ik was het ook nog niet eigenlijk niet voor plan, hoor. Ja, nee, nou, nee. Nou, nou, ik ook kan meer, uh, plannen, Ik kan nog meer plannen, zeker niet. in het nieuwe jaar. Ja, hè? want ik wil sowieso eerst nog even genieten van de Kelly Family met uh, Who Come With Me. Dan ga ik even koffie over ons regelen. met me, de Kelly Family. Uh, vanavond zag ik toevallig Velofsky uh, uh, op televisie. Oh, vandaar dat, dat ik dit, Ja, vandaar dat ik dit nummer heb uitgekozen. Christmas was a friend of mine. Ik zag hem ook al voorbij komen. Ja. Kerstliedjes vind ik zelf. Ja, uh, Velofsky ja. met uh, Christmas is a friend of mine. Ja, dan gaan we naar het volgende nummer. En uh, ook uh, hartelijk welkom uh, Karin Kok. Uh, je luistert ook uh, nu inmiddels mee. Uh, jij had ook een uh, nummer aangevraagd. En je wilde graag van Bette Midler. Wind Beneath My Wings. Komt ja. Uh, is het eigenlijk ook een kerstliedje? Of is het gewoon uh, een, uh, ja. een algemeen nummer? Kijk. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, ik, ik heb hem nog nooit gehoord. Misschien ook wel, maar ik kan me nou, niet Nou, je erin. kent het nummer toch wel? Win Beneath My Wings. Nou, ik nou, <acht》> moet je heel eerlijk bekennen. Maar... Misschien ken ik het wel, maar ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. Als je dit nummer niet kent. Oké, okay, nou, we gaan, <laughs> gaan ervaren. Als je het hoort, je hoort, dan hoor je. Ook. Nou? Ja, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, ik dacht het ook. <h and laughs> oh, wow, wow. Welkom, Karin. Leuk dat je weer meeluistert. luistert. Must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let Bette Middler. Uh, dankzij Karin Kok. Karin bedankt, uh, ook namens de luisteraars, want die hebben meegenoten van, uh, van dit mooie verzoekje. Uh, het is uh, uh, de periode rond de kerst. Uh, dit is ook een klein beetje een programma wat een beetje in de kerst, nou een beetje uh, we draaien heel veel kerstmuziek. Vinden we gezellig. En uh, dit is uh, net King Cole met O. Tannenbaum. Een Duitse versie dus. Oh, Tannenbaum, we troys and thy neblights. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, we troys and thy neblights. Do you groan, nur Zuur is nein, af in winter is het nacht. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie er Oh O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir wie gefallen. Wie af hartnickt, Survente seid, eins weit van dir. Mick Hulk erfreut O Tannenbaum O Tannenbaum Do kannst mir say gefallen Nick, nur so summer sight. Nein, out im Winter, Venice night. O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Ja, ook een man met een uh, warme stem. Jammer dat hij niet meer uh, onder ons is. Uh, Ned King Cole was dat. Een man die ook in de jazzmuziek uh, zijn sporen heeft uh, verdiend. En natuurlijk samen met zijn dochter Natalie Cole ook een aantal uh, hele mooie liedjes heeft uh, opgenomen. Uh, en ook postuum. En, uh, nadat hij is overleden heeft zijn dochter... Heeft zij er ook nog gedaan. Ja, ja. Ehm... Ja. Ja. Um, your baby doesn't love you anymore, het zal je maar gebeuren. Maar het wordt gezongen door de carpenters en onno, oh ik weet dat jij daar een fan van bent. Oh, wow. Dus ik heb uh, ook iets van de carpenters in het lijstje neergezet. Daar komen ze. Just take some and add a to throw in next to Je houdt niet meer van jou. Your baby doesn't love you anymore. De Carpenters waren dat het aangenaam uh, stemgeluid van Karen Carpenter. Helaas, ook uh, veel te jong overleden. Ik heb het al eerder in de uitzending gezet. Anareschia nervosa had ze. En daardoor uh, uh, had haar lichaam met name andere organen in haar lichaam. Als alleen maar haar maag en alles wat met het uh, spijtfileringscyclics uh, te maken heeft. Uh, uh, kreeg uh, te lijden. En uh, daar is ze uiteindelijk aan, uh, aan bezweken. De vleugels van mijn vlucht, daar was ik naar op zoek. zoek en dat ja. is het, uh, het nummer wat Karin Wingspien. Kok net aanvroeg ja. van Bette Midler. Maar nu in de Nederlandse vertaling van Paul de Leeuw. Daar sluiten we het tweede uur mee af. Daar sluiten we de, de vrijdag, de, sorry, de donderdag mee af. En verwelkomen wij zo de vrijdag. Vleugels van mijn vlucht, Paul de Leeuw.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 ...van mijn vlucht. Paul de Leeuw was dat. Vleugels van mijn vluchtluisteraars. We moeten er weer even uit voor uh, reclame, nieuws en reclame. We komen uh, een vrijdag bij u terug, dat is morgen... En uh, ja, dat dus over een paar minuten. We blijven nog een vol uur bij u met uh, nog meer heerlijke muziek. Dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort met Tussen App en Vloed. Vanavond gepresenteerd door Orno Hulshoff en Cheryl Duijf. Tot straks.